In Ede is een vrouw bewusteloos geslagen nadat ze opmerking had gemaakt over een loslopende hond. De eigenaar weigerde het dier aan te lijnen en de vrouw was bang dat het beest haar hond iets zou aandoen. Na een paar opmerkingen daarover ontstond een woordenwisseling en vervolgens haalde de man uit naar de vrouw. Die raakte door de klap korte tijd bewusteloos. Toen ze weer bijkwam zag ze de man met zijn hond weglopen.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 Kom nu schapruimen bij Mako. Fleuriel flacons, 1 plus 2 gratis. Cheap tickets boek je razendsnel op cheaptickets.nl. Dit is Radio 1. Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Tromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Het werd verkocht als stabiel. Maar de glans lijkt eraf. Het kabinet heeft hulp ingeroepen van alles en iedereen. Bezuinigen is het motto, maar de vraag is vooral hoe en waarop. Met andere woorden, er worden adviezen gevraagd... of noem het een roep om hulp van de premier. En hier aan tafel zitten twee partijleiders... ook twee potentiële adviseurs van het kabinet. Althans, ze hebben vast en zeker genoeg adviezen in hun la... voor hoe het anders kan... Al zullen die adviezen wel flink van elkaar verschillen, maar dat horen we zo. Emiel Roemer is hier van de SP, goedemorgen. Goedemorgen. En Alexander Pechtold van D66, goedemorgen. Goedemorgen. U kunt ons ook zien natuurlijk op troskamerbreed.nl en ook op Politiek24. Ja, we hadden ook uh, VVD-senator Loek Hermans uh, aangekondigd. Uh, maar die zei de afspraak gisteren af. Hij wilde benaderen in zin niet over de plannen van het kabinet praten... en hij is ook voorzitter van de Raad van Toezicht van Mevita... en daarover hadden we natuurlijk ook graag een vraagje willen stellen... waarmee we meteen bij het bespreken van de ochtendkranten zijn. Ja, het staat uh, nog niet in de papieren ochtendkranten... maar wel op allerlei verschillende nieuwsites natuurlijk... berichten over het e bij thuiszorgorganisatie Meavita... Voor wie het nog niet gevolgd heeft, gisteren bracht het tv-programma Nieuwsuur een nog geheim rapport naar buiten waaruit blijkt dat de top riskant, ongeloofwaardig en onbegrijpelijk heeft geopereerd. Meavita was de grootste thuiszorgorganisatie in Nederland met 20.000 werknemers, 100.000 klanten en het bedrijf liet in 2009 een miljoenenschuld schuld achter na een enorme fusie. Meneer Roemer, eh, VVD-Senator Luc Hermans is eh, de voorzitter van de Raad van Toezicht. Dat rapport, wat gisteren verscheen, althans bij nieuwsuur op tafel lag, is een keihard rapport. Wat vindt u? Tast dit rapport zijn betrouwbaarheid als senator aan? Ja, daar gaat natuurlijk de VVD allereerst zelf over. Uh... Maar het, het tast hem absoluut aan. Ik bedoel, voor mij is het wel heel duidelijk dat, uh, dat dit een zeer ernstig rapport is. Hoewel het natuurlijk niet echt uh, verrassend is dat eruit komt. Uh, schaalvergroting op schaalvergroting, risico op risico. Uh, uh, ego's uh, in die, uh, die contrijen die vonden dat het allemaal maar niet op kon. Het staat er allemaal in. Uh, de Kamer heeft er natuurlijk al veelvuldig over gesproken. Wij als SP hebben er veelvuldig vragen over gesteld. We hebben uh, bussenmaker al eerder voorgesteld om um, te kijken of deze mensen niet afspraken kunnen worden gesteld. Dat is ook wat de curator gisteren ja, zei. Ja, nou, toen wilde actie. bussenmaker dat niet, dus ik hoop dat ze dat nu wel wil. En dat de Kamermeerderheid dat ook wil. <kliek> uh, maar dit, uh, dit krijgt wel degelijk nog een vervolg. Ja, meneer Pechtold, hoe kijkt u daarnaar? Tast dit de betrouwbaarheid van Luc Hermans als senator aan, aangezien hij de voorzitter is van de Raad van Toezicht? Hij heeft een stevig probleem als bestuurder. En dan kan je niet je ene pet los van de andere pet zien. Maar wat dat voor de VVD-fractievoorzitter betekent, dat is, en daar ben ik met Roemer eens, dat is personeelsbeleid van de VVD. Ja, maar maak dat niet meteen duidelijk, want u zegt hij heeft verschillende <lacht> petten op. Hoe lastig het is als senatoren meerdere petten op hebben, dan hebben we het natuurlijk over nou ja, Elko Brinkman bij Bouwend Nederland. Uh, Roger van Bokstel van uw eigen partij is, uh, bij Mensis. Tom de Graaf uh, bij de HBO-raad. Ja, Marleen Bart fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid... die heeft die functie daarvoor opgezegd. Omdat ja. zij zegt, we het te ingewikkeld worden. Is het niet inderdaad gewoon te ingewikkeld? Um... We hebben er in ons systeem voor gekozen om een senaat te hebben... Uh, met een deeltijdfunctie. Ja. Een senator uh, werkt maandagavond en dinsdag. Ja, maar goed, krijgen hier lopen we dus een... tegenaan. Ja, we krijgen daarvoor een schadeloofstelling. Uh, maar dat betekent dat ze de andere vier dagen... en vaak ook in het weekend, want het zijn mensen met drukke agenda's... Uh, ja, andere uh, hoofdfuncties hebben. Uh, je kan niet alleen maar zeggen, we nemen mensen uit het bedrijfsleven. Uh, trouwens, die zullen ook wel weer problemen hebben... want die werken dan misschien bij een bank... om maar eens een instelling te noemen. Uh, maar... De, de, de lamp op de Senaat wordt steeds groter. omdat Er zitten natuurlijk politici. Ja, en uh, dus is mijn vraag, is dat niet ontzettend lastig, al die verschillende ja, petten? dat betekent dat je het goed moet scheiden. He, bijvoorbeeld Tom de Graaf bij ons, die voorzitter is van de HBO-raad... is geen woordvoerder op onderwijsgebied. Roger van Bokstel, niet op zorg. Maar je loopt natuurlijk wel... Uh, uiteindelijk moet je heel transparant zijn... Ja. over hoe je uiteindelijk uh, tot, tot je besluitvorming komt. Maar als het dan zo misgaat, zoals uit dit rapport zou blijken... Wat is daaruit dan uw conclusie? Dat je dus als bestuurder goed moet opletten... welke functies en hoeveel je er hebt. Ik geloof dat Doek Hermans, toen, uh, toen ik hem tegenkwam... bij de verkiezingen voor de provincie en daarmee de Eerste Kamer... dat hij er toen dertig had. Ik, ik zou niet weten hoe je dat op een, uh, op een verantwoorde wijze... Uh, aan elkaar krijgt gebreid uh, ja, in een week. Hij heeft al veel functies uh, afgestoten uh, inmiddels. Maar meneer Roemer, um, toch even kijken nog naar die positie van uh, de senator uh, Hermans... Uh, zijn toenmalige collega Jos van Rij, overigens ook van de VVD... die is uh, nog steeds verwikkeld in een uh, ingewikkelde affaire... die uh, strafrechtelijk wordt uh, onderzocht in het Limburgse. En heeft op grond daarvan zijn uh, zetel in de Eerste Kamer uh, zelfs opgegeven. Wat zou eigenlijk, uh, als er zo'n uh, onderzoek naar het schijnt... Uh, wat ook de uh, ambtenarenbonden willen, naar Mevita en de rol van Hermans... Uh, gaat plaatsvinden, het advies van u aan Hermans zijn? Um, ja, Je speelt natuurlijk een heleboel dingen. Uh, wat collega Pechtel terecht zei: als je zoveel pet op hebt, dan kun je het werk niet eens fatsoenlijk doen. En dat moet hij zich aantrekken. Uh, hij had natuurlijk zoveel petten nooit moeten hebben. Dat is gewoon een probleem in dat uh, Old Boys Network, dat ze elkaar allemaal baardjes toebedelen van het op, ene het commissariaat. Is hoor. Ja, goed, maar iedereen snapt wat ik ermee bedoel. Ja, maar goed, even uh, terug naar de vraag. Wat ja, nee, zou je ik advies ik, zijn in deze, als er nader onderzoek komt... naar uh, deze kwestie met Vita, waar hij ook hoe dan ook ik, een rol speelt? Uh, hij zal niet zitten te wachten op mijn advies. Ik was volgens mij nee, mijn eerste antwoord al heel erg duidelijk. Schrijven. Hij heeft een groot probleem. Uh, ik kan me niet voorstellen dat hij dat uh, naast zich neerlegt. Dus? Maar het is een VVD-besluit, uh, uh, uh, en vooral voor hemzelf. Ja. Ja, ja. laten, uh, uh, laten we het dan nog anders vragen. Stel ja. nou dat een senator uit uw partij in deze positie ja, die vraag had hij dat is wat, de terechte vraag. Want dan wat zou uw antwoord? advies dan zijn? Dan zou ik zeggen van wegwezen. Meneer Pechtelt, Als het leidt tot een uh, strafrechtelijk onderzoek... of echt een onderzoek waardoor je blijvend eigenlijk vleugellam bent... en zeker als fractievoorzitter, dan zou ik... In als het d aan aangaat... zeggen, misschien moet je even een stapje opzij doen. Misschien in de eerste plaats als fractievoorzitter. Want ja. je moet zeker in deze onroerige in periode... zou je moeten kunnen opereren. Maar hoeveel verder dat gaat... Ja. hangt voor mij ook erg af wat dadelijk... precies de claim wordt en waar hij... Uh, uh, voor de rechter in verzeild raken. Ja, Maar u laat het woord vleugellam vallen. Dat is niet voor niks. U vindt hem vleugellam. Niet op dit moment. We moeten even kijken wat dadelijk... Al allemaal aan acties uh, ook, ook volgen... voor de rechter of niet. Ik bedoel, hij moet ook de kans krijgen zich te verdedigen. Maar een fractievoorzitter moet ook... al is dat in de Eerste Kamer... moet zeker de komende tijd wel kunnen opereren... zonder dat het elke ja. keer over andere dingen gaat. Want hij zou hier komen over de bezuinigingen. Ik denk dat hij dat graag heeft gedaan. Maar ik denk dat af zegging hiermee te maken heeft. Dat weten we niet. En laten we ook nog even voor de duidelijkheid zeggen... wij hebben Luc Hermans natuurlijk vanmorgen opnieuw gebeld... omdat we ook graag een reactie wilden hebben... op deze hele gang van zaken bij Mea Vita. Maar zijn woordvoerder heeft ons laten weten dat hij dat nog niet wil. Niet reageren dus. Oké, okay, nou, uh, nog een ander berichtje vanmorgen uit de kant uit de NRC Handelsblad. Een pleidooi van Diederik Samson, met een prachtige foto van hem... Um, voor een raadgevend referendum bij een nieuw Europees uh, verdrag. Um, meneer Pechtold, uh, uh, een verrassende uitspraak? Uh, ja, want een raadgevend referendum... en daar heeft D66 mede aan geholpen dat het, <coughs> dat, dat er komt... Uh, is namelijk op initiatief van... De bevolking en niet op initiatief van uh, de politiek. Dus hij gaat er eigenlijk niet over? Nee, want dan moet je een raadplegend referendum willen. Dan moet je zeggen: wij gaan dat organiseren. En zeker als een fractievoorzitter van een coalitiepartij dat zegt: suggereer je alsof het kabinet dat gaat doen. Even naar de inhoud: uh, een raadplegend referendum. Uh, ik hoor hem ook zeggen, dan moet de vraag duidelijk zijn. Dat lijkt mij inderdaad helder. Ik hoor hem een zware beperkende uh, uh, voorwaarden stellen, namelijk... Uh, het moet gaan over een nieuw verdrag. Nou, volgens mij zijn we niet bezig in Europa op dit moment met een nieuw verdrag. Nee. Maar als dat er komt, hebben we de vorige keer in 2005 ook gezegd... als de Raad van State dan beslist, het gaat inderdaad over de autonomie van Nederland... over de zeggenschap die je als land via grondwettelijke zaken en zo hebt. Ja, dat hebben we in 2005 ook gedaan. Ja, dus verrassende uitspraak, maar u zegt ook eigenlijk een beetje rare uitspraak. Nou ja, als je de kaders, je, je suggereert iets. Hij zegt, ik hoop dat de mensen dan eindelijk hun gevoelens voor Europa... En, nou ja, allemaal prachtig, ben ik ook met hem eens... Maar als je iets suggereert wat je vervolgens niet waar gaat maken... of je gaat er zelf niet over, want de bevolking moet dat dan zelf doen... ja, dan, dan wanneer is dat dan? Kijk, er is zoveel ongenoegen over Europa op dit moment. Dan moet je niet nog een schepje bovenop doen... als je dat, als, als, als je dat in je kabinet nog niet geregeld hebt. En als je dus ook niet aangeeft wanneer dat dan gaat gebeuren. Ja, ja meneer Roemer, een raadgevend referendum... nog even los van de, de woordkeus... Daar bent u hartstikke voor, hè? Ja, daar zijn we hartstikke voor. Ja, het, is, het wordt de hoogste tijd dat de bevolking eens mee mag gaan praten... En, en erbij betrokken wordt. Want ze hebben het gevoel dat ze de afgelopen dertig jaar nergens over ging als het over Europa ging. Ja. Op één keer na. En toen zei de bevolking massaal, dit verdrag is niet goed. Vervolgens uh, kwam er de grondwet, was dat. Hè? Vervolgens kwam er een nieuw kafje omheen en hebben ze er gewoon doorheen gejast. Dus dat de mensen uh, daar heel veel uh, aversie tegen hebben, dat snap ik wel. Ja. En, en ik ben blij dat uh, Samson nu in één keer zegt dat hij dat wel wil. Een half Verbaast jaar... het u? Nou ja, een half jaar geleden zei hij dat hij dat niet wilde, nee. want toen uh, zei hij van, daar komen verkiezingen aan uh, voor Europa ja. en dat is hetzelfde. Ja. Maar ik laat ik zeggen, ja, ik ben er blij mee en ik ik ben er ook blij mee dat hij zegt uh, dat het over een nieuw verdrag gaan. Want ik vind dat er ook een nieuw verdrag moet komen. Ja. Want wel, alles wat we tot dusver hebben uh, afgesproken met elkaar. dat betekent gewoon per definitie ontzettend veel bevoegdheden oh, daar zijn overgedragen uh, naar Europa. Uh, meerdere partijen beginnen erover dat dat veel te ver gaat. Uh, over, uh, over tal van onderwerpen. CDA die had een lijstje over richtlijnen. Terwijl een ander het echt over uh, uh, in april al de begroting naar Brussel. Zodat we de koning of de koningin, uh, uh, de, dadelijk de koning... Uh, met de gouden koets in april beter naar uh, Brussel kunnen sturen... dan in uh, september naar Den uh, Haag. Gaan we zo uitleggen? En, ja. Uh, ja. Ja, dus, dus, dus ja, het is van groot belang. Maar het is wel een uh, Ja, En wat vindt u ervan dat hij dat op dit moment oppert? Want uh, de NRC uh, zegt dat het een zeer gevoelige discussie is. De coalitiepartner, de VVD, voelt hier namelijk helemaal niks voor. Hoe karakteriseert u dat, dat Samson op dit moment ja, met dit plan komt? Eerlijk, uh, de eerlijkheid gebied te zeggen dat hij dat een paar weken geleden... toen we het over Europa hadden, uh, al enigszins suggereerde. Toen hebben we in de Kamer gesproken... Over een raadplegend referendum. Goed, wat zegt het over de sfeer in het kabinet dat hij dit nu in de krant zegt? Dat het op zeer gespannen voet staat allemaal. En dat ze allebei voor hun achterban nu echt op zoek zijn... naar opmerkingen en voorstellen om hun eigen achterban te paaien. Omdat ze er allebei verschrikkelijk veel last van hebben. Vindt u daarvan, meneer Pechtold? Paniekerig. Ja, ik bedoel, als je niet aangeeft wat je ermee wil, als je. Dat ben ik met Roemer eens, als je het eigenlijk alleen maar doet om eventjes weer eh, wat, wat, wat, wat, wat, hè, op die gloeiende plaat te gooien. Ja, dan sist dat weg. Want dat is natuurlijk wat mensen voelen daar niet nu van, oh, de PvdA gaat ons nu opeens in het Europese helpen. Hij roept zelfs, he, alle sociale wetgeving moet naar Europa. Nou, uh, ik, volgens mij liggen ze bij de VVD uh, nu de hele dag nog te stuiteren van zo'n opmerking. Want die willen dat absoluut niet. Nee. Dus ja, het, het, dat helpt nou, ook, ook allemaal de, niet in zijn stabiliteit in zijn kabinet. Ook nee. binnen de Partij van de Arbeid, hoor, want Timmermans wordt hier ook niet vrolijk van. Nee, en, het, zijn uh, ze allemaal dus, kunnen, en Samson uh, weer wel blijkbaar. Dus uh, je kunt je wederom afvragen met welke PvdA moet ik nou zaken gaan doen. Okay, Goed, even nou, om te voorkomen dat uh, luisteraars nu zeggen van nou dat is even makkelijk, die twee oppositiemannen die zitten hier uh, lekker uh, de Partij van de Arbeid en de VVD te beschen. Maar we zitten er wel. Wij hebben natuurlijk ook Partij van de Arbeid en VVD gevraagd om hier vandaag aan tafel te zijn, maar om allerlei verschillende redenen hebben beide partijen ons laten weten dat vandaag niet te zullen doen. We zijn graag bereid om volgende week terug te komen als, uh, okay. als we daar. Oké, uh... en we zijn blij met u nu hier hoor, dus laten Absoluut. we daar niet uh, uh, ingewikkeld over doen. Dank u wel. Ja, uh, nou dit waren de aardige dingen en de kranten. En we praten zo uitgebreid verder. Maar eerst kijken we even naar de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. Ik wens u veel wijsheid. Op. Ja, wijsheid, dat willen we allemaal wel. Want hou de boel nog maar eens op een rijtje deze dagen. Noem het ouderwets, maar die verdeling uit vroeger tijden... die was wel lekker duidelijk. De regering regeert, Kamer controleert. Arie Slop weet nog hoe het vroeger ging, maar dit zijn moderner tijden. De minister van Financiën stroopt de oppositie af op jacht naar willekeurig welke meerderheid. Het geldt voor dit uh, kabinet dat wij zeker uh, ook met het oog op de Eerste Kamer natuurlijk brede steun nodig hebben. Brede steun in de Eerste Kamer, anders haalt, het geen plan, anders haalt geen plan de eindstreep. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Er hangt een geur van crisis in de gangen, al lijkt niemand dat hardop te willen zeggen. Dacht de premier nog dat hij met een uitgestoken hand een eind zou komen. Nu lijkt hij verzeild in een permanent formatieproces. Ongetwijfeld zullen we elkaar de komende tijd nog eens een keer de hoofden inslaan. Een hele stevige debatten te hebben. Maar uiteindelijk zijn het verstandige mensen die tot verstandige oplossingen willen komen. Verstandige mensen, verstandige oplossingen. Maar wat de een verstandig vindt, dat vindt de ander niet. Het is wel duidelijk dat het kabinet er nu moet stoppen... met in de koplampen van de bezuinigingen te blijven kijken. En wat de een een oplossing noemt, dat noemt de ander gewoon obstructie. Het kabinet, dat gooit eerder zand in de machine dan dat het er olie in gooit. En doe daar de nieuwste CPB-cijfers nog eens bij. Zeggen optimisten nog dat de tegenslag wel meeviel, ziet de premier dat toch weer anders. Ach, kom nou toch. Het, is toch, het zijn toch allemaal slechte cijfers. Ze bevestigen toch een trend die we al een tijdje zien dat dit land door een hele moeilijke fase gaat. Het land door een moeilijke fase. Neem van ons maar aan, het land echt niet alleen. De PVV plaatst een rechtse directe en vraagt het vertrek van de premier constaterende dat de heer Rutte slappe knieën en geen ruggengraat heeft... betreurt het hopeloos falen van deze premier... nodigt hem uit het torentje te verlaten... en eerste assistent van de heer Van Rompuy te worden. En ook van links komt de kritiek. Hoe lang gaat de regering door met deze gekkigheid? Regeren. Het valt deze dagen helemaal niet mee. Zo heb je nog vaste grond onder de voeten... en zo valt de bodem onder je vandaan. En ik dacht dat ik keurig tussen de pistepaaltjes doorging. Alleen dat bleken twee paaltjes aan de buitenkant van de piste te zijn. En toen hield hij op. En tegeltjeswijsheid daarom, hij mag bij ons zo op de schoorsteen. Liever paardenvlees en mijn gehaktbal dan ezels in de regering. En voor oppositie en coalitie, in welke wisselende samenstelling dan ook... toch nog één keer de Kamervoorzitter. Ik wens u veel wijsheid toe. Tros, Radio 1. 19 minuten over 11. En nu luistert naar Tros, Kamerbreed. En we zitten aan tafel met twee fractievoorzitters, partijleiders in de Tweede Kamer. D66-leider Alexander Pechtel en SP-leider Emiel Roemer. Um, gisteren zei premier Rutte uh, tijdens zijn persconferentie... dat hij aan het begin van de week alle fractievoorzitters heeft gebeld... Um, met de vraag of uh, Jeroen Dijsselbloem, de minister van Financiën, langs mocht komen. En meneer Roemen, hoe gaat zoiets? Dan gaat de telefoon en dan dus Rutte en hoe, hoe vraag je zoiets als premier van een meerderheidskabinet? Nou, precies, uh, precies zoals je het formuleert. Uh, um, we willen graag uh, dat, uh, een gesprek met de minister van Financiën. En uh, mag hij uh, ook bij, uh, bij jou langskomen? En, en, en wat zeg je dan? Ja, van harte welkom. Uh, de koffie staat klaar. Ik ben benieuwd waar je het over wil gaan hebben. En dan, doei? Uh, ja, dan vraag ik nog even af of je een aardige week heeft gehad. Uh, en je zegt nog een aantal andere vriendelijke dingen. Ben... En, uh, en dan zeg je doei. Bent u niet verbaasd dan, als zo de telefoon gaat? En Rutte aan de telefoon? Nou, in de politiek ben je nooit zo gauw verbaasd. <laughs> dus nee. En we de... kennen natuurlijk de situaties hebben ervoor gekozen... om een minderheidskabinet te formeren. En dan is dit het gevolg. Ja, het was een verwacht telefoontje. Voor u ook, meneer Pechtold. Ja, en ik moet zeggen, wij hebben als oppositie vaak geroepen van... neem nou eens de regie. Nou, dan vind ik ook uh, dat als ze op deze manier dat aankondigen... en we niet een of andere secretaresse van het ministerie van Financiën... als eerste aan de lijn krijgen, vind ik het eigenlijk wel zo verstandig. Ja. Nou, laten we even ees, ook nog even een stukje uit die persconferentie laten horen van gisteren. Want niet alleen de fractievoorzitter, uh, alles en iedereen roept hij min of meer op. Maar laat maar even luisteren hoe hij dat zei. Maar je zit wel met verstandige mensen aan tafel. Uh, of je nou Ton Heerts hebt of Bernard Wintjes. Maar hetzelfde geldt voor Jaap Smit eigenlijk, of Hans Biesheuvel. Of uh, uh, uh, een maat van, de, van LTO Nederland, Alexander Pechtold. Maar hetzelfde geldt voor het CDA, GroenLinks, uh, 50 plus, SP, PVV, ChristenUnie. SGP zijn uh, Buma van het CDA zijn verstandige mensen die willen dat Nederland sterker uit de crisis komt. Nou, alleen uh, ons uh, heeft hij niet uh, genoemd maar verder iedereen zo'n beetje. Wat zegt dat over een uh, premier? Wat zegt dat over leiderschap, meneer Roemer? Nou, kijk, ik heb uh, gisteren natuurlijk met uh... Uh, met erg veel, uh, misschien wel verbazing... naar uh, niet alleen de persconferentie... maar s'avonds ook bij Paul Witteman zitten kijken. Daar zat de premier een uur. He? Daar zat de premier uh, bijna een uur. En je ziet dat uh, uh, een beetje de wanhoop in zijn ogen zit. Uh, wat ik daar zag was, was een premier die ongelooflijk onzeker is. Die niet meer weet hoe hij het eigenlijk zou moeten gaan doen. Probeert uh, met heel vriendelijk te zijn tegen iedereen. Uh, iedereen is verstandig en iedereen zegt wijze dingen. En uh, help me alsjeblieft nou nog even uit de puree. Uh, ja, dat is, dat is het beeld wat hij, wat hij heeft neergezet. En net of hij er ook totaal geen vertrouwen meer heeft dat dit nou goed gaat komen. Ja, vandaag in de Volkskrant, kolom van Bert Wagendorp, die noemt het de generatie van het kringgesprek. Het zijn geen mensen die zelf weten wat ze willen, maar het zijn mensen die vragen, wat vind je er eigenlijk zelf van? Nou, dat is sowieso dat hij uh, op, de, op dit moment in de situatie uh, uh, zo inschat dat hij het inderdaad volgens mij echt niet weet. Maar twee... Uh, dat heb ik van begin af aan gezegd. Deze constructie van PvdA en VVD heb ik van begin af aan gezegd. Dat is een zinloze exercitie. Dit zijn twee ideologisch totaal verschillende partijen die in vijf weken op een aantal terreinen met een kaartspel het een en ander hebben uitgewisseld. Maar hier zit natuurlijk geen eensluidende visie achter. En dan kom je gewoon in de problemen. En dan zeker als je dan vijf weken lang uh, alle andere partijen uh, gewoon buiten de deur houdt. On, uh, ook al waren er partijen bij, zoals wij ook van... Yo, Maak dat maar nou breder. Betrek ons erbij. Dat hebben andere partijen ook gezegd. Daar waren ze geen boodschap aan. En vervolgens komen ze tot de ontdekking van... oei, we hebben nu toch een probleem. En nu zijn we in één keer allemaal welkom. En dan zijn we in één keer allemaal hele verstandige jongens. Ja. Het is echt paniekvoetbal. Ja. Eh, meneer Pertelt, je zou het natuurlijk ook om kunnen draaien. Dit is ja. uh, moderne politiek. Uh, dat kan je niet in je eentje doen. De problemen zijn zo groot. We doen het samen. Ja, dat heet dan democratische vernieuwing. Ik vind het ja. meer vernieling. Uh, en uh, mensen kijken denk ik nu de afgelopen weken, maanden naar Den Haag... en dan voel ik me toch ook aangesproken... Uh, en hebben het gevoel, zijn ze daar nog in staat om, om besluiten te nemen? Als je nou kijkt het aantal akkoorden wat over ons heen gevallen is. Vanaf het Vijfpartijenakkoord hebben we deelakkoord, regeerakkoord, premieoproerakkoord, woonakkoord. Uh, dan moet er nu nog een sociaal akkoord en een oranje no, akkoord. Wil ook een akkoord ja. met de... en het vijfpartijakkoord was nu ja, maar... ook een van de initiatiefnemers zeker, van, zeker, Het akkoord noemen ja, we dat ja, ook toen wel. was de regering ja. gevallen. En toen dreigde de begroting voor dit jaar... die nu alweer wordt opgegeven door Rutte 2... die dreigde volledig in het hondel te lopen. Dat had ons miljarden aan rente gekost. Want nou, dat zagen we allemaal gebeuren. De rente die wij betalen over onze schulden liep op. Dat hebben we toen kunnen drukken. Dat heeft echt direct geld opgeleverd. Nu hebben we een andere situatie. We hebben een kabinet dat hiervoor gekozen heeft. Maar bij mij begint inmiddels gewoon het gevoel te bekruipen van... Uh, snappen mensen hier nog wat van. Ik, ik, ik, ik, ik heb zo, zo, zo langzamerhand het, het gevoel dat het niet meer uitlegbaar is... hoe dit kabinet gevormd is en hoe het ook de komende tijd uh, moet gaan overleven. Ja, maar als u nou uh, zo uh, scherp zegt dat uh, al die akkoorden, dat dat toch een, uh, uh, mijn woorden, een toonbeeld van, uh, van zwakte is. Dat suggereert u een beetje. Waarom gaat u dan zelf uh, in op gesprekken met het kabinet om weer een akkoord af te sluiten? Dan, als u consequent bent, zou u toch moeten zeggen, ik niet. En, en dan? Nou, dat weet ik niet. Dat vraag ik aan u. Ja? U bent voor de antwoorden. Zeker. En u bent voor vragen waar u ook... Uh enig idee heeft wat het antwoord zou kunnen zijn. Nee, Daarom, dan, dan is namelijk uw volgende vraag. Neemt u uw verantwoordelijkheid niet? Het land kan toch Neemt niet weer een Neemt u uw verkiezing? verantwoordelijkheid dan wel? En zegt u daarmee in feite dat alles wat ik over die akkoorden zei... niet echt meen? Nee, eh, alles wat ik in die akkoorden eh, heb pogen te doen... is, zoals vorig jaar u noemde, het vijfpartijenakkoord... is zorgen dat de begroting gered werd. Ik heb bij het Woonakkoord met twee andere partijen... heb ik zoveel mogelijk van het D66-verkiezingsprogramma... proberen te realiseren ten opzichte van het kabinetsbeleid. Maar dat was een afgesloten geheel. Waar we nu mee te maken hebben, is de vraag om... na 18 miljard bezuinigingen, na 12 miljard bezuinigingen... een tegenvaller van wederom een 4 miljard... Om de, de, de. Wat eigenlijk alleen nog maar ellendevoorstellen zijn, ja. om je daarin te mengen, terwijl je niet de invloed op een kabinet heeft. U, Dat... Eigenlijk, eigenlijk is men dus bezig met labwerk, zegt u? Ja, men heeft gewoon niet georganiseerd dat men een duidelijke meerderheid heeft die slagvaardig kan opereren. En daarvoor moet je na verkiezingen een regering vormen. En ik heb nog van de ochtend eens eventjes nagelezen mijn vragen die ik aan de formateurs heb, de informateurs heb gesteld, die ik aan formateur Rutte heb gesteld. Hoe heb je die stabiliteit nu gecreëerd? Is dat gesprek wat je met de bonden en met de vak- ja. en met de vakbeweging hebt gehouden en met de werkgevers, heeft dat tot iets geleid? Wat blijkt? Nee. Ja. Heb je je verzekerd van de eerste kamer? Wat blijkt? Nee. En nou komt gisteren Wiegel, erelid van de VVD, met een plannetje. En die zegt het kabinet moet worden uitgebreid met CDA en D66. Want dan is er wel een meerderheid in de Eerste Kamer. Lijkt me dan een plan wat u zou omarmen. Als de heer Wiegel op het toneel verschijnt... dan vraag ik me af of de VVD zijn beste raadgevers naar voren stuurt. Want dat leidt meestal dan tot weer een hoop ongenoegen. En dan zie je de premier, als we zeggen niet aan de orde. Er zit een weeffout, een denkfout, hoe je het wil noemen, in dit kabinet. En dus zou u verantwoordelijk... openstaan voor zo'n uh, opengebroken veran... op nieuwe formatie... waarbij u en bijvoorbeeld ook het CDA een plek in de regering zou hebben. En de verantwoordelijkheid krijgen. voor dat probleem kan je niet bij oppositiepartijen neerleggen. Nee, en zeker alles, niet bij nee. partijen die uh, al hebben laten zien ja. dat ze die verantwoordelijkheid ja, ja. Nee, nemen. Maar nou even terug naar de vraag. Het spoorboekje. Stel, de formatie wordt inderdaad opnieuw gedaan. Ja. Is D66 dan bereid om in de regering te gaan zitten? Het spoorboekje voor de komende week is als volgt. De sociale partners krijgen nu de mogelijkheid... tot 1 april om een sociaal akkoord te sluiten. Ik zou er voorstander van zijn... mits de hervormingen die daarin zitten... de nieuwe spelregels die we met name in de arbeidsmarkt willen afspreken... als die er ambitieus in blijven. Ja. Daarna... En daarnaast wil het kabinet praten met oppositiepartijen. Ik weet niet hoe ver die in de vloed kan rijken. Is dat alleen tekenen bij het kruisje bij de 4 miljard die gisteren ge gepresenteerd zijn... Dan kan men de deur van D66 overslaan. Nee, maar de premier nee. zei heel duidelijk: er valt over alles te praten. Ja, maar ja, dat is dus eigenlijk opnieuw formeren. Dus ik wil van okay. hem wel eens horen. Dus dat doet u dan mee aan nieuw formeren? Nou, dat hangt er vanaf wat dat betekent. Ja, maar toch gewoon nou. heel even voor de duidelijkheid. Ik bedoel, mensen willen dat gewoon weten. Stel ja. nou dat er een plannetje komt om uh, de formatie opnieuw te doen. En daarbij wordt gezegd, we pakken, we pakken een paar ministers toe en dan mag u ook op gaan zitten. D66 en CDA komen in de regering. Zegt u daar dan ja op? Wij hebben een regering en zolang we een regering hebben sta ik daar niet voor open. Dus ik moet eerst eens even afwachten wat deze regering over haar eigen functioneren en stabiliteit de komende weken concludeert. Meneer Rommer, wat is uw conclusie uit dit antwoord? Want mijn conclusie is eigenlijk, u staat er wel voor open. U doet u, u, u, u, u, in elk geval niet de deur helemaal dicht. D66 heeft op 13 september, de dag na de verkiezingen, aangegeven dat wij een grote padstelling zagen tussen VVD en PvdA dat wij het verstandig vonden dat die twee partijen... eerst eens met elkaar de grote problemen zouden verkennen. We hebben nooit de deur voor wat dan ook dichtgedaan. We hebben toen alleen vastgesteld dat het getalsmatig niet nodig waren... voor een kabinet in de Tweede Kamer. Vervolgens heb ik zes weken lang niks meer gehoord. Dat heeft de heer Buma niet, dat heeft de heer Roemer niet, dat heeft niemand. En we zitten nu met deze situatie... Maar ik leg de verantwoordelijkheid en het initiatief volledig daarvoor bij Rutte, Samson en al die anderen die daarbij betrokken waren en zijn. Meneer Homer. Ja, het was steeds duidelijker dat ik gelijk krijg na de verkiezingen dat een regering van, CDA, van PvdA en VVD een zinloze exercitie is. Als ze zelfs binnen de VVD dit al gaan roepen. Ja, dat betekent gewoon exit voor, voor Rutte en een compleet. Uh, helemaal opnieuw beginnen, maar dan ja. een half jaar later. Ja, en maar even, is die, even die terug naar het te... Ja, maar kijk, Wiegel heeft wel een zeer scherp uh, politiek gevoel over onrust. Ja. En kan ook zelf onrust uh, maken. Zeker. Uh, maar is wel een factor. Uh, dus met andere woorden, wat vindt u van deze optie? Want als u zegt, dit kabinet... Deze coalitie, ik krijg gelijk, dat is niks. Dan moet je dus iets anders willen. Er zijn, er zijn serieus gewoon drie opties. Drie Rutte, opties, we schrijven mee. Rutte en Asscher proberen toch zo lang mogelijk door te gaan... in deze constructie en proberen dan weer met rechts... dan weer met links, dan weer met het midden, dan weer met... Uh, democr partners. democraten met de bijbel uh, welke vorm en welke ja. coalitie dan ook elke keer maar een deelakkoordje door te halen ja oké, okay, dus is optie, en een, dat's, en dat's optie 1 en hoe je optie 1 als ja, dit is de, de, nog steeds voor de hand liggend, want daar zijn ze mee bezig oké, okay. ja. en optie 2 en op, op het moment dat dat uh, voor nog meer onrust vooral binnen de eigen partijen, want daar gaat het over het gaat over, uh, wat wij vinden is op dat moment niet relevant, dat zal tussen Klopt. VVD en de PvdA moeten komen als een maar, van de beide op, partijen nodig. Jawel, maar als een van beide partijen op een gegeven moment zegt... Van jongens, dit heeft geen zin meer, zoals Wiegel suggereert... Van dit wordt elke keer maar doormodderen, elke keer ja. visieloos compromissen sluiten... dan blijven er twee nieuwe opties over of er wordt opnieuw geformeerd... Uh, wat, wat zou kunnen in theorie. En ja. dan gaan alle partijen opnieuw aan tafel kijken van... welke combinaties zijn er in theorie mogelijk. Zoals wij ze destijds ook gezegd hebben. Maak een links motorblok, PvdA en SP, gezamenlijk. En, en een rechtsstuur. Uh, vraag of CDA en D66 daar uh, interesse hebben om mee te doen. Dan heb je een centrum links kabinet. Dat was altijd mijn uh, eerste optie geweest. Dat hadden we meteen moeten hmm. doen, wat ja. mij betreft. Uh, en uh, een, een derde optie is: uh, we komen er allemaal niet uit en we moeten opnieuw naar de stembus. En dan komen er dus nieuwe verkiezingen. Maar dan toch even die optie twee, meneer Pechtot. Gewoon helemaal opnieuw aan de formatietafel gaan zitten. Ja. Niet dus uitgaan van de situatie zoals die nu is en een paar stoeltjes leegmaken. Nee, helemaal opnieuw formeren. Zou u daarvoor in zijn? Dat betekent dat we het land uh, uh, wederom in uh, instabiliteit gooien. Niet alleen de regering, maar, maar ook het land. Nee, maar, ja, maar, mij even, uh, even, ja, maar even, even zonder meer verkiezingen dan, hè? Uh, zonder, nou ja, dus op basis van deze stemmen opnieuw Ik naar de analyse van Roemer. van Roemer, die ik voor een groot deel kan uh, duiden en die ik voor een groot deel ook kan delen. Alleen uh, Roemer en ik geven allebei hetzelfde aan. Op dit moment ligt de bal bij het kabinet. Nee, maar, om maar even, eigen... even, even, even u onder, toch onderbreken. U zei het uh, in het begin even, ja. of iets na het begin, houdt u het over, dan gaat u vragen, kent u uh, verantwoordelijkheid? U, het woord verantwoordelijkheid nemen, hè, u als ja. politicus, in de Kamer, waar het land veel van verwacht van al die politici, uh, ja, dan moet je iets doen. Dus als u zegt, ja, het, het is van tweeën. Maar gaat u mij nou verwijten dat, dat D66, de afgelopen... Weken, maanden, jaar verantwoordelijkheid heeft laten liggen. Bij ieder akkoord zijn wij betrokken geweest. Maar wel op eigen initiatief. Nee, maar... Als er een gat viel, ja. als de boel of in het, in het honderd liep. Nou, zoals ja. nu bijvoorbeeld. Nou ja, ben zo ver ik. ben ik nog niet. Want oh. het kabinet heeft gisteren 4 miljard aan onzalige ideeën gepresenteerd. Ze gaan daarmee naar sociale partners. Ik ja, zie ze... echt, ik zie met u de problemen oplopen. Ik, ik zie vandaag dat Ton Heerts uh, zo ongeveer voor het blok wordt gezet. En dat het kabinet daarmee ongeveer moet kiezen... tussen welke probleem willen ze stappen. Gaan ze dadelijk mee met de vakbeweging. Die zegt, al die hervormingen... dus die modernisering van de arbeidsmarkt... die zo ja. hard nodig is, die Duitsland tien jaar geleden heeft ingezet... waardoor Duitsland er wel goed voor staat... Want we kijken elke keer maar weer naar onszelf. Maar dit land heeft de afgelopen jaren te weinig politieke daadkracht getoond. Te weinig laten zien aan mensen waarom we het doen. Ja. We hebben bij de AOW hebben we jarenlang verloren laten gaan. Terwijl de bevolking was eraan toe. Iedereen snapte dat we langzaam naar de 67 moeten. D66 heeft daarin voorop gelopen. D66 wil in dat soort zaken voorop blijven lopen. Maar VVD en PvdA hebben in de verkiezingsstrijd alle belangrijke zaken angst aangepraat, mensen duizend euro beloofd... Ja. Uh, elkaar zwart gemaakt... en dat ze er nu achter komen. Laat dat maar gebeuren. Mijn agenda is ieder moment vrij... als ze zeggen er moet gepraat worden... Nou, over de inhoud of nieuwe oplossingen. U schetst nu alles wat er nog moet gaan gebeuren. Zeker. Uh, gisteren werd de vraag aan premier Rutte gesteld ook... wat als het niet lukt... En toen zei hij, daar heb ik nog niet eens over nagedacht. Want hij wilde niet van uitgaan dat het niet lukt. Maar als ik u zo hoor, dan is de kans dat het niet lukt heel groot. Ik heb er wel over nagedacht. Wat Homer is dan het alternatief? Nagedacht. Dat is dan de vraag. Wat dat dat hebben wij zojuist beide hier... Uh, voor u denk maar ik helemaal neergezet. Maar wordt het meedoen of wordt het nieuwe verkiezingen wat u betreft? Dat hangt er van af of het kabinet... Uh, als ze voor de 30 e uh, gaan... dan gaan ze nog naar de koningin. Gaan Dertigste ze na de 30ste april. 30ste april. Als ze daarna gaan, gaan ze naar de koning. Maar dat is helemaal aan hun. Ik zou het ja. in deze situatie, ja. de pootjes omhoog gooien... zou ik heel slecht vinden. Laten ze goed luisteren. Ik vind het belangrijk dat een sociaal akkoord... dat dat de inzet kan zijn voor dadelijk... verdere onderhandelingen in de politiek. Maar dan moeten ja. ze tempo maken. Laten ze goed kijken welke partijen in de Tweede Kamer. Wij zelf praten... het was nog procedureel, maar wij, wij zijn ook... wij zijn klaar. Wij zitten niet te wachten... Roemer weet wat hij wil, ik weet wat hij wil. Maar, oh ja, wat hij, wat maar dan wil. zou je toch bijna zeggen, wat is er eigenlijk op tegen, meneer Roemer... Om, om de formatie open te breken en om tot een breed kabinet te komen. Als u nou allemaal zo uw verantwoordelijkheid neemt en Nou, Laten we, het, laten we eens over de inhoud uh, uh, kijken, wat mij betreft. Uh, waar het kabinet nu mee bezig is, van, ze mogen voor mij betreft vandaag stoppen. Dit is gewoon rampzalig voor de economie, rampzalig voor de sociale zekerheid... rampzalig voor de publieke sector, voor de zorg, voor de inkomens... De maatregelen die worden voorgesteld... die zullen een verdere krimp en een verdere werkloosheid... Uh, stimuleren. Uh, dus daar moeten we echt vanaf. Dus dat is de politiek-inhoudelijke boodschap die ik het kabinet wil meegeven. Uh, Dijsselbloem hoeft mij echt niet aan te komen als dit definitief het plan is waar het kabinet mee komt. Want we hebben allemaal totaal iets anders nodig om werkgelegenheid te creëren. We hebben een investeringsagenda nodig. Op het moment dat de werkloosheid fors oploopt, moet je mensen niet tot 67 laten werken of de WW inkorten. Nee, dan moet je zorgen dat je een goede investeringsagenda hebt. Een delta-plan voor werk zou er moeten komen. En dat is wat anders dan wat ik Dijsselbloem hoor zeggen of, of, of iemand. Want anders niet, zei er moet een ambassadeur voor jeugd werk komen. Ja, maar Kom opzeg, wij, moet er wij... weer zo'n PvdA-baantje uitgedeeld worden om daar ja. iemand neer te zetten, dat levert geen werk op. Hoofdruid voor een uitgerangeerde politicus ja, ja, ja. die er nog ja, ergens zit. Maar, rustig. Nee, maar ja, nou wil je een antwoord, dan krijg je hem ja, ook. Nee, dit is wat er moet ja, gebeuren. Nee, want ja, te veel mensen ja. zijn op dit moment de klos, de werkloosheid loopt hard op. Mensen in de zorg, moeite aan de verpleegkundige vragen wat hij verdient. Ja, er wordt ja. nu de nullijn voorgesteld. Mensen, de, de onzekerheid wordt alleen maar meer. Dus er zal echt iets anders moeten gaan komen. Maar dan komt uh, de premier bij u en die vraagt, is het goed als die Dijsselbloem ja. bloem van mij langskomt? En dan zegt u ja. Tuurlijk. Ik en weet dus niet waar die mee komt. Nee, maar goed. Bent u nou uh, bereid om die roep om hulp te beantwoorden? Ik heb uh, Dijsselbloem niet alleen een kop koffie gegeven. Ik heb hem ook een duidelijke boodschap meegegeven. Ja, en die was dus het die was helemaal, helemaal anders. Die was nu echt een fors investeringspreding. Uh, pakket komen om de economie en de bouw uit het slop te trekken. Mm. Dat vindt niet alleen de SP, dat vinden inmiddels ongeveer alle economen van Nederland. Wie jullie ook aan tafel hebben gehad, ze zeggen het allemaal. En twee, die bezuinigingen op de sociale zekerheid en op de zorg, die de moeten van tafel. Dat bedoelt u de WW bijvoorbeeld inkorten? Ja, uh, de, de ontslagbescherming hele, Maar aanvangen. ook de, de forse bezuinigingen op de sociale werkvoorziening. Uh, de, de, de, de, de enorme kortingen op, uh, op gemeentefonds ja. als het gaat, de afbraak over de thuiszorg, uh, de dagbesteding, ja. ja. de AWBZ... Die zullen van tafel komen. Nou, dat gaat allemaal niet gebeuren, natuurlijk. Nou ja, laat ik één ding zeggen. Voor de verkiezingen streden de Partij van de Arbeid en SP samen. Ik heb ja. samen met Samson. En ja, dan uh, zijn dat altijd met... twee werkelijkheden. Hè? Je hadde, namelijk die van voor de verkiezingen en die van na. Uh, u vraagt naar mijn antwoord. U ja, vraagt zeker, naar mijn suggestie. En ja. ik zou willen dat diezelfde Partij van de Arbeid weer opstond. En dat we een motorblok op links konden vormen. Ja, en een rechtsstuur zeker. Uh, uh, nou, dat is de PvdA blijkbaar erg goed in. Links praten en uh, rechts regeren. Nou, daar kies ik dus niet voor. Dus als ze daarmee blijven komen, dan, dan, zijn, we, dan, dan ja. zijn de gesprekken bij mij zo klaar. Ja, Meneer Pechtold, een aantal veranderingen die de heer Roemer noemt... zijn niet de veranderingen die u voorstelt. Bijvoorbeeld, uh, u wilt dat de WW aangepakt wordt... en u wilt dat de ontslagbescherming aangepakt wordt. Dat zijn nu net twee essentiële punten... die bij dat sociaal akkoord, het tot stand brengen daarvan, cruciaal zijn. Als dat op tafel blijft liggen, komt er geen sociaal akkoord. En ik heb begrepen, na wat gebel... dat de werkgevers misschien wel bereid zouden zijn om met de sociale partners die WW-verkorting... en die ontslagbescherming even te laten rusten. Interessant. Ja, en vindt u dat een goed idee of niet? Om dat sociaal akkoord te redden? Nee, dat vind ik heel slecht. Dus die... We hadden het zojuist over uh, onze buur, Duitsland... Uh, waar dit soort hervormingen wel zijn doorgevoerd. Laten we er eens een uitpakken. Het ontslagrecht. Ja, bijvoorbeeld. Uh, Op dit moment wordt er nauwelijks meer een vast contract... aan mensen aangeboden. Nee, dus dat heb je helemaal niet nodig. Dat ontslagrecht dus, versoepelen. Dus dat betekent dat mensen geen enkele zekerheid in het leven hebben. Dat betekent dat je geen hypotheek kan afsluiten. Ja. Dat betekent dat je van loscontract naar loscontract hobbelt. Dan ja. dus? laat iemand tegen die voor de zevende keer van een universiteit een jaarcontract had gekregen. Ja. Dat betekent dat je onzekerheid in het leven hebt. Waar zorgt verandering van het ontslagrecht voor, zoals in land om ons heen wel gebeurd is? Die zorgt ervoor dat de harde scheiding tussen degene die geen baan hebben en wel een baan hebben, in de toekomst versoepelt, dat je netjes als er een probleem is tussen werkgever en werknemer van elkaar afscheid neemt, maar dat je je economie en dat is wat we hervormen mm. noemen. Ja. Dat betekent dat je je spelregels uit de vorige eeuw... Ja. toen mensen misschien nog veertig jaar bij een baas werkten... en dan een keer met een gouden horloge vandaan gingen... dat we realiseren dat deze arbeidsmarkt anders is. Ja, maar ik vraag u... Uh, want dit is nou net het punt wat bijvoorbeeld de vakbeweging zegt. Loop nou niet te emmeren over dat ontslagrechten worden... al zoveel mensen ontslagen. Dat kan altijd nog, maar nu even niet. Bent dat riep u daar is, dan dat riepen ze twee jaar geleden, vijf jaar geleden, tien jaar geleden. Oké, okay, dus In dat is Nederland, een... Omnee, ik... nou even, Voor u is, nou is dat dus een hard punt. Voor mij staat dat aan haar. Onbespreekbaar uh, zo'n punt als er een uh, uh, cry for help komt... uit het kabinet en uit de samenleving. En, Daar ons, ga ik, en niet. ik neem aan ons, ons onbespreekbaar voor het kabinet. Want er is ook nog eens... Ah, dat is de vraag. Er, nou, er, ja, Volgens we, Dijsselbloem deze twee, is overal over te onderhandelen? Ja, deze twee punten zijn allebei samen goed... voor anderhalf miljard op de begroting. Okay, okay. Dat betekent dat als we deze twee eruit schieten... dat er anderhalf miljard aan extra probleem is. Mm. Ik zie Dijsselbloem... Dat u, niet invullen. U zou vasthouden aan dit harde punt. Dat ontslagrecht en die WW-verkorting, dat moet zo Die WW-duur van nu ruim drie jaar, die moet terug. Uh, twee jaar, anderhalf jaar, ja. een jaar. Daar, dus daar zijn daarin ze overal verschilt u denk ik heel erg. Zeker, Zeker daar En daar komt er geen sociaal akkoord. Hè? We hebben het over verantwoordelijkheid. Dat vraag ik maar af. Nou, dat, dat We dus... moeten eens een keer mensen minder angst hebben. Ja, nou, als nou die FNV zegt maandag komt die federatie Ik raad weet niet welke. wat de FNV liever heeft, de nullijn. Uh, dat is visieloos. Dat is mensen op achterstand zetten. Een nullijn voor ambtenaren. Dan denken mensen altijd: ah ja, ambtenaren. Ambtenaren zijn secretaresses. Ambtenaren zijn bewakers. Ambtenaren zijn mensen die op dat moment, als je dat vijf jaar volhoudt. Dus geen nullijn. Volledig uit. Nee, ik zeg dat is oh. visieloos. Dus als je hervormt. Dat zijn die veranderingen ja. in je arbeidsproces. De arbeidsmarkt is veranderd. We hebben nu bijna 800.000 ZZP'ers. Ja. Dat zijn zelfstandigen zonder personeel. Ja. Als mensen dat in een adviesbureautje voor zichzelf bedenken, prima. Maar iedere tegelzetter, iedere stucador in dit land... is bijna ZZP'er. Waarom? Ja. Omdat hij niet in dienst komt. Dat is geen actieve, positieve keus. Dat is omdat wij een ontslagrecht hebben. Wat betekent dat een tegelzetter gewoon ja. niet meer aan de bak komt? Maar goed, uw punt is duidelijk. U zou hieraan vasthouden, ook als dat het gevolg heeft... dat er geen sociaal akkoord komt. Meneer Roemer, daarover? Nee, dit is echt oude politiek. Uh, dit is echt uh, zoals we dat uh, begin vorige eeuw uh, ook uh, zagen. Nee, Bertolt noemde dat uh, juist nieuwe politiek. Ja, nee, dat is het toch echt niet. Dit is echt uh, oh. meer dan 100 jaar terug. En dat is uh, dat mensen totaal geen rechten meer hebben in de hele arbeidsmarkt. En ontslagbescherming versoepelen. Moest Moet je kijken hoeveel mensen... Dan moet je tegen al die mensen zeggen die per dag nu... Uh, ontslagen worden, om welke reden dan ook. Het dan hebben nooit, ze kans op een baan. Het is nog nooit zo makkelijk geweest. En twee, we met... moeten nu echt uh, um, die economie vooruit helpen... en iets gaan doen aan die doorgeslagen flexibilisering. Daarom ja. hebben wij ook een initiatiefwet liggen. Die ligt nu bij de Raad van State. Die hebben nota bene gemaakt uh, in gezamenlijkheid met de Partij van de Arbeid. Er stonden altijd twee namen onder, van Mariette Hamer en van Paul Ulenbelt. Uh, en, uh, Partij van de, klaar de Arbeid kamerlid was, en SP-kamerlid? Ja, terwijl die al klaar was... Uh, heeft Samsel mij gebeld van... we halen nu de handtekening eronder uit... en we laten het alsjeblieft proberen zelf te doen. Ja. Dus ja, dat schiet natuurlijk niet op. Dat nee, is wat er zou moeten gebeuren. Maar... Ja, maar even naar die WW en uh, dat ontslagrecht. Dat is voor de vakbeweging uh, cruciaal. Het recht, tot... je hoort het ook en, al in de, de, ook. de, de, en de ook. Als je nou ja. nu kijkt, we hebben nu een vakbeweging... Ja, die, nee, had vroeger ja. een, hè, die hebben nu een ledenraad. Vroeger ja. hadden ze die koepels, die federaties. De een is nog niet doorgevoerd, de ander wel. Dus we moeten nu met samen zaken doen. Maar als ik het optel, wat ze tot nu toe... Uh, eigenlijk Ton aan beperkingen opleggen... dan kan die eigenlijk nergens mee instemmen. Dus ook de vakbeweging roep ik op. Denk goed na. Wat zijn nou je prioriteiten? En dan ben ik het met Roemer eens. Als dat werk is... zorg dan dat je in het kabinet uit die visieloze ideeën... van alleen maar de nullijn en weet ja, ik veel wat... Ja. maar zorg dan dat je tot een pakket komt... waardoor we weer zekerheid op ja. werk in dit land gaan maar krijgen. Een van de grootste, e de grootste e problemen waar we nu mee zitten... is een enorm gebrek aan vertrouwen. Dat is consumentenvertrouwen, is dramatisch laag. Nog nooit zo laag geweest. De interne de vertrouwen besteding, in de vertrouwen in de politiek is niet is beter. De, veel beter. De, ja. de, de binnenlandse besteding is ontzettend laag. Bedrijven die, houden uh, die zitten op hun handen, die durven niet te investeren... Um, de werkloosheid loopt op, de onzekerheid loopt op. Wat je dan vervolgens niet moet doen, en dat zeggen economen van rechts tot links... is nu loonmatigen, nu die nullijn houden, nu extra gaan bezuinigen. Um, we verzinnen het als SP niet alleen. Ik heb het zelfs van mevrouw Lagarde van IMF gehoord. Die zegt van landen die, laag, ja, maar... uh, die tegen lage rente kunnen lenen moeten nu gaan investeren. Het is het verhaal wat iedereen doet. En wat doet het kabinet? Nee hoor, we denderen nog gewoon door. Met 4,5 miljard extra bezuinigingen. Extra onzekerheid, meer werkloosheid, ze maken het van kwaad tot erger. Dit kabinet is er verantwoordelijk voor dat wij in Europa ver achterblijven... als het gaat om onze economische groei. We hoorden gisteren premier Rutte zeggen... ja, uh, je kan altijd wel weer een blik economen opentrekken... en die denken er allemaal anders over. Nou, in dit geval blijkbaar niet, want zelfs de economen van rechts tot links... kijkt naar uh, alles wat er tegenwoordig voor radio en televisie komt. Ze zijn het over één ding eens in Nederland. Uh, van welke instituut ook we komen, uh, uh, die extra bezuinigingen... daar moet je dus nu mee stoppen. ja, je ja, dat u lijkt, u lijkt geïrriteerd op de een of andere manier. Nou ja, ik, ik, ik, ik maak me gewoon zorgen. Ik, ik, ik, ik, ik kijk naar mijn mailbox, ik kijk op mijn Twitter-account en ik zie dat mensen er geen bal meer van snappen. Het mij verwijten, anderen verwijten. En ik vind het zo langzamerhand ook terecht. Als je ziet dat je niet in staat bent om na verkiezingen, en het waren de zoveelste in tien jaar tijd, ja. een regering te vormen die dit soort maatregelen. Want we zullen. Als, als, als er een regering zit of komt het komend jaar, komt, dan zal het mali Zit er toch? Het zit er of komt u, nou nou suggereer ik met u mee en dan is het weer niet goed. Nee, prima. Nee, maar ik let even op de woorden. Als, er, als dat die regering ons nou eens een keer uit die crisis gaat helpen... dat zal Mali Malievelde vol betekenen. Dat zal binnenhof vormen van mensen die vaste rechten aangetast zien. Maar dan neem ik eens een keer de beeldspraak van Rutte over. Dan dienen we een keer door te pakken. Dan dienen we een keer vast te houden. Kijk naar zoiets als het woonakkoord. Mensen balen van sommige onderdelen, maar ze zien, oké, okay, ze ja. zijn het nu eens. Dan kan er vervolgens huurder, koper, Alleen... doorstarten. Iedereen kan dan zich. Het is door op iedereen afgebrand in dus het woonakkoord. Het deel van, het deel van de. Het deel van de corporaties, waar, waar hoop gedoe was... en dat is altijd met corporaties... blijkt een week daarna al soepeler te liggen. Zij zeiden we hebben nee. geen investeringsruimte meer. Wat blijkt nu twee weken na het woonakkoord? Die is er wel. Dus woningcorporaties aan de slag. Bankiers, verzekeraars, zorg dat wij nieuwe, moderne hypotheekpakketten krijgen... waar de consument in kan vertrouwen. Waar starters een kans krijgen. Dat is politiek... Ja, nu luisteren naar de samenleving, praten met partners... Ja. besluiten nemen en er dan een keer aan vasthouden. Praten met partners. Het kabinet gaat eerst praten met de sociale partners. Daarvan heeft het premier gezegd... eind deze week, volgende week, 1 à 2 weken dacht hij ervoor nodig te hebben... dan hoopt hij op een sociaal akkoord. Mocht dat er niet zijn, dan gaat hij naar de oppositie. Sowieso gaat hij daarna naar de oppositie. Meneer Roemer, wat vindt u van die volgorde? Nou, Deze bloem had uh, volgens mij een andere volgorde. want die, uh, die zei dat dat ongeveer gelijktijdig ging, dus ik, uh, ja. ik ben benieuwd... Maar ze hebben nu als kabinet een, een pakket voor 2014 neergelegd. Nou, het, is nog niet, denk het was nog niet droog. Of Dijsselbloem zei al: maar daar valt over te onderhandelen. Dus ze zijn ook. Uh, verschrikkelijk onzeker. Ze weten ook echt niet welke kansen op willen. Mm -hmm. En uh, ja, of dat sociaal akkoord er gaat komen, ik, uh, ik hou mijn hart vast. En ja. stel nou dat dat er niet komt. <kuggen> nou, er, um, er zou best wel eens een akkoord kunnen komen. Maar dan um, uh, met hele andere afspraken. Als dat uh, VVD en PvdA hun, in hun uh, regeerakkoord hebben staan. Ja. En dan ben ik benieuwd wat zij er vervolgens mee gaan doen. En dan komt uh, mijn uh, stuk weer naar voren... Die twee zijn ideologisch zo verschillend... dat gaat hoe dan ook tot grote problemen leiden. Want dan zullen ze eh, linksom of rechtsom weer met nieuwe maatregelen moeten komen... terwijl hun eigen achterban er al geen bal meer van snapt. Meneer Pertelt, u uh, geeft in ieder geval heel duidelijk aan dat u zorg heeft. U uh, tikte ook, uh, sloeg bijna uh, op de tafel hier. Uh, het raakt u uh, uh, blijkbaar, maar... Als een politicus zorg heeft, en dat zegt hij tegen een kiezer... dan vraagt die kiezer, doen we dan wat aan? Ja. Nou, wat dan? Dus geef dat ja. nog een keer precies aan. Want u zegt, het kabinet moet iets doen. Meneer uh, Boman. Ik, ja. Meneer Boman. Ik, Kees Boman, ja. Afgelopen maanden heeft minister Blok drie maanden met het CDA gesproken. Dat ging helemaal de soep in. Vervolgens waren er nog drie dagen over... voordat het woondebat moest plaatsvinden. In die drie dagen Toen kwam heb u? ik met partijen... SGP en ChristenUnie, die ver van mij afstaan. Maar er zijn geen homoseksuele woningen. Dus ik kon met deze partijen deze praten. Deze keer kon je daarmee door een deur. Kon, ik moest ermee door een deur. Omdat ik wist dat als het nog langer duurde... en op woonbeleid kon ik met die drie partijen ook samenwerken. En dat hebben we in drie dagen gedaan. Dat heb ik met D66 vorig jaar in het vijfpartijenakkoord... ook in zo'n nou, korte tijd moeten doen. Nou, ik zeg het zelfs, ik sta dat kan er nu toch op, ook. Ik sta ervoor open, maar... Het probleem is nu groter. Je kan niet zeggen na het pakket van 18 miljard bezuinigen. 12 miljard bezuinigen. Nu komt er weer een pakket. En daar mag je alleen naar de ellende kijken. Je mag meewerken aan het verlagen van onderwijsgelden. Je moet zorgen dat de onderwijzer op de nul gaat. Daar kom je dus niet bij mij aan. Daar kom je bij mij niet aan. Als je, als je mij niet de ruimte geeft. Om over het totaal van onderwijsbeleid. Nou ja. Over het totaal van dat soort zaken. Mee te praten. En de dus komende weken moet, moet dus blijken welke keus het kabinet ja, nee. maakt. Heel, Geef heel ze mij de ruimte op die 4 miljard, ja of nee? Ja, dat onderwijs, dat is voor u een heel heikelpunt, hè? Keihard. Dat is iets waar, ze, daar zet u gewoon een streep. Absoluut. Geen euro gaat eraf van het onderwijs. Absoluut. Dus dat is ononderhandelbaar. Absoluut. Ja, meneer Roemer, heeft u ook zoiets? Zo'n punt waarvan u zegt, daar gaan wij niet aankomen? Dat is wel mooi voor. Dan kreeg ik altijd de verhalen, wat zijn de breekpunten, de vragen. Nu komen ze bij anderen te liggen. Nee, kijk... Uh, alles zei dan uh, altijd, ik heb maakpunten. Ik heb maakpunten. De onderwijs en, is uh, voor mij ook een maakpunt. Ja, ja maar ook een breekpunt, want er gaat geen euro vanaf als het aan u ligt. Ja. En daarom willen we graag we kunnen... weten bij u, meneer Roemer. Waar ligt er bij nee, u kijk, dat heb uh, kijk, uh, heel terecht wat u dit, uh, dat, dit stelt. Dit had VVD en PvdA hadden natuurlijk meteen na de verkiezingen moeten zien. Wat ze nu doen, is elke dag dat ze hiermee doorrommelen... betekent eigenlijk geen, geen structurele oplossing. Met alle respect voor ja. wat Pechtold gedaan heeft met zijn ja. woonakkoord. Hij heeft het initiatief genomen, dat ja. mag. Alleen het is totaal geen oplossing voor de problemen... of je hem nou linksom of rechtsom doet. Ja. Het is ergens een beetje ertussenin. Niemand is blij met dat woonakkoord. En, en, als je nou en dus waar over... ligt uw punt? Mijn punt is dat, um, um, dat zij Het hier niet uit komen. Het punt waarop u zegt ononderhandelbaar. Hier hoeven nou, ze met mij niet mee aan te komen. Daar heb ik straks een uitzending al gezegd. Ja. Die onder de de bezuinigingen de op sociale, de sociale de zekerheid de zorg zorg. moet van tafel. En er ja. moet nu eindelijk eens een investeringspakket ja. gaan komen. Die iedereen uh, die er verstand van heeft nu adviseert. Van, goed, en dat moet echt een pakket zijn van een paar miljard. En nu in 2013 al beginnen. Vooral voor de bouw. Want de meeste, de, de grootste klappen vallen elke dag opnieuw in de bouw. Daar moeten ze nu mee komen. Maar daarmee ligt meteen ook het, het probleem op tafel. Pechtold zegt: Dit punt is voor mij ononderhandelbaar. U zegt: Dat punt is voor ja, mij ononderhandelbaar. En zo hebben alle partijen natuurlijk hun laat dingen. Maar waar het met Pechtold over één ding dan eens zijn: mm. Dit zijn de problemen die die twee partijen een paar maanden geleden zelf hebben veroorzaakt. Ja, en maar zo de, is er toch nooit toen een meerderheid. hij zei: van, Dit is een stabiel meerderheidskabinet. En gisteravond hij hoorde het ik hem, zelfs een bijzonder stabiel meerderheidskabinet. En gisteravond hoorde ik hem zeggen: Wij hebben een minderheidskabinet. Ja. Dus hij komt nu pas na een paar maanden tot ontdekking dat dit een hoop situatie is. En laat ik dat nou ja. toen ook gezegd hebben, dit is een zinloze exercitie. En elke dag dat ze nou, langer zitten, but, yeah. maakt het probleem alleen maar erg. Nou, weet je waarom, waarom Roemer en ik de bouw in het onderwijs noemen? Nee, Omdat dat ideeën zijn die zorgen voor dat er aangejaagd wordt in de economie. Die zorgen voor dat mensen perspectief krijgen. Als je een mbo'er, we hebben het een paar jaar geleden gedaan, die kan nu de jeugdwerkloosheid in dan telt hij bij die 15% jeugdwerklozen die we al hebben. Ja. Als wij zorgen dat we geld uitgeven... waardoor die mbo er een jaar langer in het onderwijs blijft... in zichzelf kan investeren... heeft hij daar een heel leven wat lang aan. Betalen wij geen uitkering... maar zorgen we dat hij in een opleiding ja, investeert. maar goed, Daarmee is nog niet het probleem van tafel... dat uw uh, prioriteiten anders liggen. U bent het met elkaar duidelijk niet nou, ze eens. Ze kunnen kiezen. En dus kunnen ze kiezen. Ja. Maar eigenlijk wat u nu beide suggereert, en meneer Pertelt, u misschien nog wel het meest... dit is toch gewoon opnieuw formeren? Dit is toch het regeerakkoord in de prullenbak gooien? Heb... Dit is toch een andere situatie? Dus dan is het, of je gaat daaraan meedoen, of je zegt... Ik heb van de week verkiezingen. gezegd, je kan wel een sprintje naar het bordes trekken. Maar we hebben nu dolende ministers in de Tweede Kamer. Terwijl minister Dijsselbloem bij mij zat zat drie deuren verder bij een collega van mij van D66... minister Plasterk, ja. om weer over een ander punt te praten. Ja, maar ja. U, u, u schetst steeds de situatie, maar u neemt daar niet de conclusie van. Ik trek nee, maar dit, de maar dus, dus, nou, is even ja. geen terechte vraag. Oh, zo lang. Nou, elke, zo, elke vraag is een terechte okay, vraag, ik heb ik altijd geleerd. Laat ik uitleggen Gaat waarom het ik dat... Uh, uh, u neemt er nu voor VVD... tot op, he, dat realiseert u zich. Ja, dat, uh, dat realiseer ik me. Ja, goh. Um, zolang VVD en de Partij van de Arbeid ervoor kiezen... om deze constructie zo in stand te houden kunnen wij roepen en interviews geven wat we willen, dan blijft het zo. En dan zullen ze elke keer op ieder willekeurig onderwerp... want dat was de insteek toen het kabinet begon. Ze hadden een lijstje. Dit onderwerp moeten we bij die zijn. Dit onderwerp moeten we met die ja. twee partijen zijn. Ja. Dit onderwerp moeten we bij die ja. zijn. Dat valt ze nu gruwelijk tegen. En het is aan die twee partijen om de conclusies te trekken... gaan we er wel of niet mee door. Ja. En niet aan D66 of DSP. Nee, maar u zegt wel steeds, dit is een zinloze exercitie... en elke ja. dag dat het langer duurt is... Dat is doormodderen. Ja, nou en, door, en, maar dus daar zijn wij niet verantwoordelijk voor. U bent een van die 150 ja. en uh, mensen hebben u allemaal samen gekozen. Daarom dus... heb ik ook steeds andere suggesties gedaan. Precies, daarom, dus wat heb wil... ik, uh, daarom heb ik ook tegen Dijsselbloem gezegd: u bent welkom en u krijgt mijn pakket waar ik uh, graag met u mee in gesprek wil. Nogmaals, maar dan is het toch van 2-1. Wilt u dan nou dat de hele handel uh, naar huis gaat en daar dan gewoon opnieuw beginnen? Daar ga het niet over, meneer Boonman. Een... Als ik nou net aantreed, democratisch is het als volgt. Er zijn verkiezingen okay, geweest, een, aantal, een ja. aantal partijen gaat bij elkaar zitten. Deze twee hebben ervoor gekozen, letterlijk om roemer, nog mij, nog Buma, nog wie dan ook te bellen. U mag in mijn telefoon kijken naar de felicitaties die we elkaar over wel of niet de winst of verlies hebben gegeven. Okay. Hield de timeline Neem op. hem zo in ontvangst. Vervolgens stelt de oppositie vast dat er een aantal partijen menen een meerderheid en stabiliteit te ja. hebben. En dat betekent ook niet dat zoiets als een vertrouwensvraag... en motie van wantrouwen... Ja. een kabinet zelf kan alleen in de problemen komen... als ze onderling erachter komen dat het wel of niet regeerbaar is. Ja, maar laat ik me Tot... één ding met u eens zijn. Uh, ik denk dat een heel groot deel van Nederland ziet... dat deze constructie niet werkt en in de toekomst ook niet zal blijven werken. Ja. Even toch nog naar die datum van 30 april. We hebben hem daarnet al even genoemd. Dat is de, de datum van de troonswisseling... Uh, het is toch niet voorstelbaar dat we straks de regering demissionair in de nieuwe kerk zouden zien? Al nou, het hè? is een verenigde vergadering. Dus alle Tweede en Eerste Kamer zijn daar bij elkaar aanwezig. Dus ja. je kan meteen. Uh... Collega Buma zei al van de week: een keer een kwestie van interruptiemicrofoons erbij. Ja, het is cynisch. Ja. Ik hoop dat we dat in, in stijl, want uh, Balken ja. heeft een keer ja. zo ongeveer zijn kabinet laten vallen tijdens de uitvaart van Prins Klaus. Ik hoop dat we dat in stijl die weken ook gewoon met z'n allen uh, als een vrolijke gebeuren maar. kunnen vieren. Ja. Maar, maar daar, dat betekent alleen maar dat daarvoor, nog een kleine acht weken, het kabinet regie moet voeren. Het kabinet de voorstellen zo zal moeten uh, bijpassen, aanpassen, uh, in de polder moeten, moeten zien te, te loodsen. En zo dat ze daar. En, en anders is de dag van 1 mei dan uh, is de niet alleen de dag van de arbeid... maar ook de dag dat men de cijfers in Brussel wil hebben en moet hebben. Uh, misschien dat er nog enige uitstel is... Ja, maar ja. Uh, ik, mijn ervaring is dat onder druk het juist wat sneller gaat. Ja, ja. Ja, dus maar dus u, eigenlijk... Het klinkt wel als een tikkende tijdbom als ik u zo samen hier hoor. Ja, Kommer. dat is het ook. Ja, wat, dus, hoe, hoe noemt u dat dan? Een tikkende tijdbom... Kun je, daar kun je op wachten dat dat vroeg of laat toch een keer fout gaat. Ja, liever niet voor 30 april. Voelt u ik zich daarbij trouwens een beetje onder druk gezet door die troonswisseling? Heeft u het nee, totaal dat niet, dat wel want het gaat helemaal niet heeft? om de troonswisseling. Het gaat om nee, wanneer zij de boel naar Brussel moeten opsturen, wat natuurlijk al kan is. Ja, maar goed, de hele wereld kijkt natuurlijk wel naar het sprookje nou, van de troonswisseling. Ik denk dat zij er, uh, alles aan zullen doen om dat te voorkomen. Dat zij? Kan ook hier. Ja, de, de, de, de regeringspartijen zijn verantwoordelijk of ze ja, er volgend jaar nog zitten. Wie u zij? wordt gebeld en u wordt gevraagd om advies, hulp en steun. En, uh, en meehelpen, want anders dondert de hele zaak in elkaar. Zo is het toch wel. Ja, maar je zult het dan wel uh, moeten doen op, uh, op terreinen waar je zelf achter kunt staan. Ja. En dan is de, de agenda van d 66 inderdaad op terreinen dezelfde, maar op grote terreinen ook uh, totaal andere dan de SP. Maar dat had Rutte en Samson hadden dat van tevoren uh. moeten zien dat dat ging uh, gebeuren. Ja, meneer Pertel, tot slot, hoe ziet de uh, lente er politiek uit, denkt u? Voorspel eens wat? Ik houd op een tikkende wekker. Uh, die had misschien al moeten afgaan, maar ik denk dat uh, Rutte, uh, Dijsselbloem, Samson, alle asher, alle die die verantwoordelijkheid uh, hebben genomen, hebben willen nemen, en nu uh, aan zet zijn. Ik, laat ik nou eens aangeven, ik heb ook nog steeds vertrouwen dat men uh, dat kan, maar men zal snel moeten zijn. Oké, okay, Alexander Pechtold en Emil Roemer, dank. De redactie was vandaag in handen van Roelien Axel, Liesbeth Witteman en Nanda Kursjens. De techniek deed Geert Kramer. Straks eerst het NOS Nieuws, daarna Argos en daarna is de Tros weer terug met In Bedrijf. Kees en ik zijn er volgende week weer. Graag tot dan. Dag. Samen thuis, samen Tros. En nemen hoofdredacteur Leontine van den Bos van de Magriet. over het weekblad en haar lezers. Ik vind het een hele belangrijke groep in de samenleving die nog wel eens wordt onderschat. Technisch directeur Marcel Brands en de laatste stand van zaken bij PSV. Het gaat uiteindelijk om dat je het kampioenschap nastreeft en prijzen nastreeft bij PSV. Kassen kijken over generatieconflicten en antwoord op de vraag wat je tegenwoordig nog aan een papieren tv-gids hebt. Als het programma Blad fouten bevat, denkt de lezer van, zie wel, ik heb niks aan dat Blad,